Twee uur, Eva de Jong met het NOS-journaal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 om voor de JSF te kiezen.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 De burgeroorlog in Syrië is in een padstelling terechtgekomen. En de regering zal oproepen tot een staak dat vuren als er een vredesconferentie in Geneve komt. Dat heeft vicepremier Jamil gezegd in een interview met The Guardian. Volgens hem is geen van beide kanten sterk genoeg om te winnen. De burgeroorlog duurt al twee jaar en heeft meer dan 100.000 mensenlevens gekost. Jamil zei ook dat de Syrische economie rampzalige verliezen heeft geleden door de strijd. Leiders van de Syrische rebellen hebben herhaaldelijk geweigerd naar een vredesconferentie te komen, tenzij president Assad eerst zou aftreden. Een eerdere Syrië-conferentie in Geneve in juni vorig jaar duurde maar één dag en er was geen enkele Syrie erbij. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen... en soms een stevige zuidwestenwind, minimaal rond 12 graden. Morgen wisselend wisselen zon, stapelwolken en een enkele bui elkaar af. Het wordt 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Een hele goede nacht. Het is inmiddels 20 september... en het is tijd voor Nachtzuster. Het programma dat bestaat... Uit onderwerpen die jij mag uitzoeken. Namelijk door te bellen naar 0800-1121 met een vraag. Dus wat voor vragen er ook maar door je hoofd speelt... stel hem via 0800-1121 of mail even naar nachtzuster... apenstaartje omroepmax.nl. Twitteren mag ook, het nachtzuster. En op de Facebookpagina facebook.com slash nachtzuster... valt zelfs een prijs te winnen vannacht. Ja, dat. En er is een chat natuurlijk te vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. Nou, genoeg slashjes, puntjes en andere woorden daartussenin. het belangrijkste is natuurlijk het telefoonnummer 0800 1121.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 Goedemiddag, zuster. Goedemiddag, zuster. Goedemiddag, bang bang En die vrienden wordt uh, volgende week 65. Ja, dat is... Uh, maar dit is alweer wel wat jaartjes geleden, hoor. Doe maar, was dit. En een nachtzuster op Radio 1. Martin uit Nieuwegein, nacht. Ja, nacht. Ik had een vraag over een uh, vioolstok. Tuurlijk. Want die uh, had ik laatst met iemand over... die was van uh, paardenhaar gemaakt. Maar ik, ik vroeg me af of er ook vioolstokken zijn... Uh, die uh, niet van paardenhaar zijn... Ik kan me voorstellen dat mensen haar gebruikt wordt. Oh. Maar misschien zijn er andere dieren die, uh, waarvan die uh, stok gemaakt is. Want uh, wie sprak je dan over een vioolstok? Ja, makkelijk wel, maar ja ja, ja, ja. ja, tenminste, ik had het erover in de kroeg met iemand. Uh, ja, dan komt zo'n vioolstok af en toe te spraken. Maar Het ging over uh, zigeunermuziek. En uh, ik dacht in één keer: het wel schoot er in mijn hoofd van hé. Hey, als er dan geen paarden zouden zijn... dan zouden er ook geen violen zijn. Uh, maar dat, die stelling gaat niet helemaal op, denk ik. Omdat je dan ook tegenwoordig wel synthetische haren hebt. Maar ja. uh, misschien dat je ook van... <tossimus> ik ben een beetje schor... Ja. Van, lang van mensenhaar uh, misschien ook nog violen kon maken. Of stokken dan, strijkstokken. Het zou me niks dat verbazen. Of, ja. ja, maar die... Uh, uh, ja, dat weet ik dus ook niet. Ja. Nee. Nou ja, ik wist al niet dat ze van paardenhaar werden gemaakt... Die, ja, die vialstokken. Ja. Nou, laten we het eens dus, uh, aan inderdaad de mensen die luisteren vragen. 0800-1121, als iemand een ja, beetje verstand heeft. Als je erover nadenken. dan kan ja. ik ook geen ander dier opnoemen... wat zo'n lange staart heeft, of een paard, zal ik maar zeggen. Een zebra hmm. dan wel. Maar uh, ja, ga maar nadenken. Uh, weet jij zo'n dier op te noemen met zo'n lange staart? Ja, en mij heb je, heb je wel eens een vialstok van dichtbij gezien? Ja, jawel, jawel. Het, zijn ja, toch ja. Niet, het zijn toch niet ge gewoon gespannen haren. Het zijn toch een beetje zo in elkaar gedraaide. Ik weet het nou, niet mij, hoor. Dus stel op, ik weet zijn het uh, inderdaad wel een, een rijtje haren van, van een paard. En die worden dan gewas Met wax worden die uh, een bepaalde manier ruw gemaakt. Mm -hmm. Dat weet ik. En, maar het zijn wel degelijk haren. Ja, precies, maar dan zou je van een willekeurige, weet ik veel, langharige geit misschien uh, ook de haren met wax een beetje aan elkaar kunnen plakken. Maar het moet natuurlijk wel stevig zijn. Ja, het is wel een behoorlijke lengte ook, ja, en de stevigheid. Maar het is ook een, een, een, een, een absolute, best wel een lange lengte natuurlijk, een strijkstok. Dus ik denk dat de gemiddelde geit uh, niet zulke lange haren heeft dat die... Uh... Lengte overbrugd kan worden, zo gezegd. Nou, ik neem aan dat er wel weer iemand is die daar verstand van heeft. En die gaat nu hopelijk ja. bellen naar 0800 1121. Dankjewel, Martin. Ja, ook bedankt. Ja. Goeie nacht. <coughs> Dag. Dag, neem een glaasje water. Meneer Jansen, ja. hallo, goede uh, Goedemorgen, mevrouw de Jong. Goedemorgen. Uh, ja, probeer het nog eens. Ik u ook zo laag. Nee, zo laag? Nee, ik kan heel erg goed mijn best doen... en ik kan best laag, maar zo laag lukt me niet. Dat is een retorische vraag. Neem me niet kwalijk. Die haren, dat is inderdaad wel paardenhaar... hoort Trouwens, even tussen twee haakjes. Ja, maar hij vraagt zich toch af, af of er alternatieven zijn? Nou ja, ik denk dat die lengte inderdaad een beperking op kan leveren... of je moet haar van mensen gaan afhalen... die het ook wel eens langer hebben dan... Dus, en die zijn niet in elkaar gevlochten hoor. Het gaat niet van kleine haartjes. Dat is niet het geval. Zijn het echt. Uh, is het, maar het is ja, toch niet. Die zijn echt van de ene kant naar de andere kant van de stok. Maar hoeveel heb je er nodig dan? Ja. Dat is <lacht> Was een beetje paardengeluid. Ja, ja, ja. wel toepasselijk geluid, ja, eigenlijk. Ja, mooi. Ja, is <lacht> maar. Uh... Maar goed, daar heb ik ook zin hoor. Maar uh, nee, dat is wel uh, uh, van de ene kant naar de andere kant. Nogmaals, ja. het, het zijn hele haren, die zijn niet gevlochten. Maar goed, daar bel ik niet over. Oh, waar belt u dan over? Ik had een heel rare uh, probleem. Oh, waarschijnlijk. Maar mm -hmm. ja, misschien bent u daar wel dol op. Dat hoop ik al. Ik ben zelf. er nu al dol op. minimaal. Ja. Twee en minimaal. Tweeënhalve maand ongeveer geleden ja. zit ik in mijn tuin. Ja. En ik voel in mijn wenkbrauw alsof er een beetje uh, hier op is geland, weet je wel of zo. Oh. Dus dan doe je gewoon een beweging maken hè, met je vinger erlangs. langs. Van, dan is dat klaar, tenminste, daar ga je vanuit. Dat deed hey. ik ook. Uh, de tweede keer voel ik weer een beetje vroeten. dus ik doe hetzelfde gebaar met hetzelfde idee. En de derde keer die toe. En een 2,5, 3 weken en een half later uh, word ik ineens wakker en krijg ik mijn ene oog niet meer open. Dat was precies uh, waar die wenkbrauw dan uh, uh, uh, drie keer was gekieteld door een of andere beestje misschien. Ja. Yeah. Blijkt ook, er zit iets in. Oh. Er zat ook nog steeds iets in. Dat voelde ook als een bobbeltje en zo. Mm. Dus ik zit bij de zondagsdienst van de huisarts en uh, bla bla. Ja. Die zag uh, die mevrouw geen verband met een eventueel beestje van 2,5 weken eerder, want dat was te lang terug en zo waarschijnlijk. Maar mijn huisarts, waar ik naartoe moest van die mevrouw, als het de dag erop erger was, en dat moest ik... Uh, die zag wel degelijk dat verband. Dus daar heeft klaarblijkelijk een beestje. Uh, ik heb hem ook gesignaleerd. Uh, hij was 4 mm links, Zwart, geleed. Uh, een soort doorachtige dus. Uh, drie of vier geledingen. Ja. En een halve millimeter breed. Een heel hard ding. Want ik vond hem gelukkig in de vitrage. Nou, dat is van het handigste middel om zo'n beestje dood te knijpen. Als je denkt, nou, nou wegwezen. Dat moet niet nog een keer. Want nou, het oog werd steeds dikker. Een heleboel vocht erachter en zo. Dus mijn vraag is eigenlijk... Uh, zijn er meer mensen die met een eventueel voormalig exotisch beest voor ons land, althans, ja. <laughs> geconfronteerd mm -hmm. zijn en hetzelfde hebben gehad. Ik zal u vertellen, ik kwam dus bij die huisarts, dat is een huisartsenpost, je krijgt hier een mee of weet ik veel. Ja. En je gaat meteen naar beneden door naar de apotheek. En daar vertel ik dat aan die mevrouw van de apotheek en die zegt, nou, ik zal u vertellen... Uh, bij mij ging het dus om een bovenoog, wat echt helemaal, nou, er zat ik weet niet hoeveel um, milliliter water in, weet je wel. En aan de onderkant die toon, want dat had de weg naar beneden ook gevonden. Is. Dus het was een sortiment van kip, zou ik maar zeggen. Ja. De hele grote hangwangen erboven in de onderkant. Nou, wat een toestand, ja. ja. En toen zei ik dat, en toen vertelde zij, dat zij twee, drie maanden daaraan voorafgaand, ook zoiets had gehad op de arm, maar daar had echt een vel gehangen met vocht erin. Nou, pff, dat zal waarschijnlijk eerder meer dan minder zijn. Goede halen. gesprekken ja. bij de apotheek, ja. Nou ja, het was wel een rare grap. Ja. Ik bedoel, dat noemt mensen in want Hoe kun je dat treffen? Maar mijn vraag is dus... Ja. zijn er misschien meer mensen die dit is overkomen... en zijn er misschien mensen wat, die weten wat voor een beestje dat is... die zich mogelijkerwijs in het dier vergist heeft, zou ik maar zeggen. Maar wat ik nou niet begrijp, meneer Jansen... om een, uh, om een uh, kort verhaal nog iets langer te maken... Ja. is hij hij tot drie keer toe dus in uw wenkbrauw gezeten... Ja, maar je voelt iets in je wenkbrauw. Dan denk ik, uh, er is een vlieg geland. En dan doe je met je vinger even eroverheen vegen. In de veronderstelling ja, dat het dan klaar is. Want ja. vroeger was dat altijd zo. Dan vroeger. was het ook klaar. Ja, maar, maar drie keer, uh, her, blijkbaar uh, he, voelde die zich enorm aangetrokken tot uw wenkbrauw. Nou het, je, nou, het blijkt in ieder geval dat je hard genoeg was. om helemaal geen last te hebben van een vinger die je over je wenkbrauw veegt. Precies, ook in nog, nog geval eens een, bij een keer. Dat de vlieg betreffend uh, ja. zou zijn geweest. En uh, nou ja, het is ook een heel hard, toorachtig dingetje. Maar het was wel drie keer hetzelfde toorachtige dingetje. Ja, en normaal, er zat ook inderdaad iets in mijn oog. Dat heeft die huisarts ook vastgesteld. En ik heb dus behalve, hij heeft het op twee manieren aangepakt. Hij heeft een antibacteriologische pil Ja. Die moest slikken zoveel dagen, zoveel stuks. En uh, een, uh, een soort penicilline. Dus een antibioticum. Maar verder we hebben ze ook geen idee wat voor beestje het geweest kan zijn? Nee. Goh. Nee. En ik heb dus wel ook tegelijkertijd, ik heb echte jodium nog in huis. Dat vind ik altijd, daar hou ik van. Ja, ik jodium. Ik ken je nog wat mee, daar brand je de hele boel mee plat als het nodig is. Nou, oh. dat bleek ik ook gedaan te hebben. Want die heb ik dus ook maar op dat ooglid ingezet. Ja. Dagen lang, maar de derde dag denk ik ineens, wat voel ik nou? Ik moet toch vanmorgen, als ik langs de spiegel kom eens even kijken. En toen bleek, er zaten helemaal schilvers op. Want oh, dat had ik echt oh, nog iets te ruik uh, uh, gedaan. Maar, yeah. uh, daar komt, er zat een nieuwe plek bij. Er uh, leek een nieuwe steekplek te zitten, maar dan dit keer op het ooglid. Nou, ik denk, dat moeten we niet hebben, dan brand ik het wel plat. Dus uh, dat heb ik gedaan. Maar uh, mijn vraag is dus nogmaals: is er, zijn er meer mensen die dit is overkomen of die meten ja. op welk beestje zo'n. Het ding geweest maal, kan zijn. ja. Maar, maar meneer Jansen, ja. uh, we, nemen we nemen geen uh, medische verantwoordelijkheid. Hè? Dus als er nu iemand Deze, belt ik, en nee, die dat zegt: dat van nou ja, vooral, uh, dit is een de volstrekt onschadelijk beestje geweest. en u heeft over drie weken nog steeds een dik oog, is het niet onze schuld, hè? Nee hoor, nee, nee, nee, nee. Dat, ook, dat, dat, dat vloog meteen uh, weer de dunte in. Oh, uh, met die medicatie en dergelijke. Dat nee, is gewoon eventjes, eventjes de bijschriften duidelijk. De bijschriften van dit programma. Maar wel dat ik in diezelfde apotheek... waar ik ja. dus met de receptie ja. kwam voor... die nou, me dat me die al vrouw... vertelde van twee maanden eerder... maar dan met een veel grotere lap vocht op haar arm... Dan, uh, dat ik hem ook kon hebben. Nou ja, ik vind het veel gekker dat hij bij u tot drie keer toe... in de wenkbrauwen kruipt en bij haar dus gewoon haar arm... Ja. Als ja dat zijn ja, hele harige armen. Ja, ja, ja, daar kan je met dezelfde vaart uh, je afvragen hoe dat zit. Ja. ja. Goed, 0800 1121 over het, uh, maar het... En toen u hem in de vitrage had zitten, heeft u hem wel fijn geknepen. Het was heel raar. Ik heb een <laughs> zich ontwikkelend derde oog, zeg maar. Ik zie wel eens iets wat je niet kan zien. En oh. ik op oh. een gegeven moment beneden, een paar dagen later. Ik denk, verdoei, hij kon uh, wel eens in... Uh, ik heb altijd een of andere, uh, hoe noem je dat... Een klamboek klaar hangen oh, voor als ik mogen ja. heb in mijn kamer een enkele Tuurlijk. keer. Nou, ja. En ik denk, hij kon niet dus in die klamboe zitten. En nou, ik loop naar boven, Er zat hij niet. Maar ik kwam s'avonds boven, zat daar dus wel zo'n beest. En uh, die heb ik dus meteen de nek omgedraaid. En, uh, maar daar uh, bleek ook hoe, een, hoe een enorm panzer die heeft. Dus ja, want u moest echt goed knijpen. De... Sorry. U moest goed knijpen. Ja, ja. zeker. U had ja. hem beter kunnen vangen, hè? Ja, nou ja... Achter, met de, nog... de kennis van nu... Ik zal het u nog erger vertellen. Ik ja. kom in mijn slaapdronken kop nog een paar dagen later beneden. Ja. En daar zie ik in de vitrage beneden nog zo'n exemplaar hangen. Dus het eerste wat ik dacht was... gezien wat ik er van geleden had... had nee, ja, ja. kill, kill, kill! En ja. dat deed ik ook. Onverstandig. Ik, ik, ja, ik had hem hier moeten fotograferen. Ja. Heb ik me later ook bedacht, -fotografe maar. ja, want nu kan hij het niet meer navertellen. Nee, en ik ook. Eh, ik nee. kan wel navertellen, maar ik kan hem niet laten zien helaas. Nee. En, en dat had ik kunnen doen. Maar ja, daar was ik niet bij de hand genoeg voor... als morgens vroeg. Oh, oh, oh. He, wat een gemiste kans. Nou ja, uh, we krijgen een herkansing. 0800 1121 wel vooral over... Uh, gekke beestje en uh, sterkte ermee hè meneer Jansen? Ja, ja. Dag. Dag Andreas, goeie nacht. Goede uh, Astrid. Hallo. Hoe gaat het? Met mij gaat het goed. Hoe gaat het met jou? Heel goed. Ik ben back in town van vakantie. He? was het lekker? Was het heel erg leuk. Ja, het is een aanrader hè. Mooi. Het is een aanrader. Vertel. Ja, Astrid, goed. Voordat ik met mijn vraag begin, mag ik alsjeblieft de groetjes doen aan een collega-chauffeur? Is het toegestaan? Ja, als je uh, wat dichter in de microfoon praat. Want je klinkt oh. nu een beetje alsof je op het station aan het omroepen bent. Oh, sorry. Ik ja. wil graag de groetjes doen aan mijn vriend uh, Danny. Danny-chauffeur. Hij is nu momenteel heel erg uh, eenzaam. Oh. En uh, wil ik hem laten weten dat hij zich niet alleen moet voelen... want in gedachten ben ik uh, bij hem. Nou, dat is een hele troost, denk ik, voor Danny. Ja, ik hoop het in ieder geval. Ja. Nou, Danny, de groeten van Andreas. En had je nog iets te vragen? Ja, ik had vragen, uh, inderdaad. Oh. Uh, gedurende mijn vakantie... Uh, is het mij een paar keer geschonken... de cocktail Enjoy the Silence. Oh. Alleen de barkeeper... die wou de recepten niet loslaten. Uh, en oh. uh, dus uh, mijn vraag is... weet iemand van welke ingrediënt... is de cocktail Enjoy the Silence uh, gemaakt? En, en uh, Enjoy the Silence... Uh, heb jij dus wel met regelmatig besteld... Uh, met regelmatig besteld op je vakantie, begrijp ik? Nou, besteld uh, gekregen, uh, gekregen in een uh, dronken toestand. Oh ja. Yeah. Uh, dan uh, krijg je dus uh, van alle kanten wat uh, aangeboden. Ja. Yeah. En uh, een paar keer heb ik, uh, weet ik me te herinneren, dat het was de cocktail uh, Enjoy the Silence. Maar uh, ik zou bij God niet weten, wat uh, zat er daar helemaal niet uh, in? Ik proefde iets van wodka, dacht ik. Mm -hmm. En iets van Sudarans. Maar mm -hmm. ah, ja, uh, daar zaten veel meer ingrediënten in. En uh, ja, ik zou graag willen weten als iemand weet uh, welke precies de ingrediënten zijn voor de Enjoy the Silent. Was het lekker? Was het heel erg lekker, ja, ja. was het heel erg lekker, ja. <laughs> ik, ik moet je zeggen, in de toestand waar ik me bevond, had ik alles lekker gevonden. Oh, het dus was zo'n vakantie, ja. Ja, dus uh, dat zegt niet alles, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, in mijn herinnering, uh, ik dronk dat uh, met heel veel plezier. Nou, laten we eens kijken of we het recept kunnen achterhalen, Andreas. Dan kun je de vakantie nog een beetje naar huis halen. Misschien binnenkort kun je samen met Danny een uh, slokje enjoy, de, of, uh, ja, enjoy the Silence tot je nemen. Ja, dat zou gezellig uh, zijn. Ik ga op zoek. Goede reis nog. Ik dank je vriendelijk. Ja, jij ook. doe Hoi. 0800 Voor het recept van Enjoy the Silence. Hello island. Darkness, my friend. I've come to talk with you again. Because vision softly creeping. Left its seeds while I was sleeping. And the vision...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 it's warning in the words that it was for and the sign said the words of the Even om verwarring te voorkomen. Het liedje heet natuurlijk The dus Sound of Silence. Maar we zoeken het recept. Van enjoy the silence. Ja, dat, dat er geen verwarring over, uh, over bestaat. Want anders dan, uh, zitten we straks met de cocktail Sound of Silence. Nee, enjoy the silence uh, zoeken we. En dit waren Simon en Garfunkel natuurlijk. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen met antwoorden. En natuurlijk ook met nieuwe vragen. Marleen, goedenacht. Dag, hallo, Astrid. Hi. Zeg het eens. Uh, ik bel in verband met die meneer met dat beestje ja. in zijn wenkbrauw. Oh ja. ja, ik mag er niet om lachen, maar het klinkt op een of andere manier zo grappig. Nou, het is niet grappig, Nee, denk ik. Nou, vertel. Maar uh, ik wist meteen van, oh, dat moet een teek zijn. Ja, dat, maar dat, ik, dat dacht ik terwijl die het zat te vertellen. Maar een teek, uh, die zorgt er toch niet voor dat je ogen opzwelt? Dat weet ik niet precies. Oh. Maar wat hij zei, de afmeting. Ja. Zoveel millimeter en een beetje torretjesachtig. En zwart had hij het over. En dat hij hard was en je kon hem niet dooddrukken. Dat is de teek in een beginstadium. Oh. En het gekke is, ik heb, is, ik heb uh, beesten. Ik heb honden en katten. Mm -hmm. En uh, ik heb ook wel eens een keer in de keuken, als ik ze inspecteer... dat inderdaad ik iets... Heel erg kleins, precies aan die beschrijving voldoende. Oh. Uh, eruit is. En dan hebben ze zich nog niet helemaal ingegraven. Eww, ja. ja nee, ik vind het dan worden ze inderdaad zo groot als een echt. Ja, je kunt er echt hele, hele nare gevolgen van hebben... als je, als je een teken hebt. En dan kreeg die meneer? Antibiotica. Ja. Maar dat zou en toch de, de huisarts ik, ja, ook wel... een van mij heeft dat ook gehad. Hmm. Maar de huisarts zou dat dan toch ook herkend moeten hebben? Weet ik niet. Geen flauw idee. Hmm. Uh, ik weet wel, een vriendin van mij heeft het gehad. Die heeft een tekenbeet uh, opgedaan op vakantie. Ja. Ja. En de dokter had het helemaal niet in de gaten. Nee. In eerste instantie. En uh, dat was pas later. En uh, toen heeft ze nou de ene kuur naar de andere gehad. Ik geloof dat ze er alles bij elkaar een half jaar mee zoet geweest ja, ja, ja, ja, ik ken ook iemand die er echt heel verschrikkelijk ziek van geworden is. Het is echt heel ja. erg naar... Ja, ik dacht eraan toen hij iets had te vertellen. Maar toen dacht ik, ja, een teek die tot drie keer toe in je wenkbrauwen kruipt. Maar ja, is sowieso. Nou nee, waarschijnlijk heeft hij hem niet weggeslagen. Hij zal er en toch die niet die al tijd die tijd, tijd gezeten hebben? Dat denk ik, ja. Maar dan, dan zit hij niet, dan zit hij niet uh, later in de gordijnen? Nee, maar ik heb ook wel eens een keer dat ik een teek eruit haal... en dat die valt en dat ik het even niet in de gaten heb. En later ja. een heel klein zwart torretje ja. vindt. Een, een spinachtig dingetje... Wat ik dan met een nagel probeer dood te drukken. En dat lukt niet. Oeh. Ja, nou, het die zou zomaar keihard, kunnen. Die dingen Nou, dat moet meneer Jansen toch even in de gaten houden. Want als het een teek geweest is... is ja, dan... Uh, waar moet je dan ook weer op letten? Met een teek komt er dan een cirkeltje? Dat herinner ik me vaak. Maar dat heb je... Ja, maar dat heb je natuurlijk niet bij je wenkbrauw. Maar oh. teken zoeken wel altijd, ook bij mensen... de, de, de plekken met haar op. Dus met name je Oh ja, kunnen ze lekker wegkruipen. ja. Ja. Daar hebben ze een, voor, een voorliefde voor. Nou. En vandaar dat, dat honden en katten er vaak... En uh, ik heb er dit jaar ook alweer etterlijke eruit gehad. Nou, goede waarschuwing, Marleen. Dank je wel. Oké. Okay, Goeie Ik heb een vraag, maar oh. die doe ik een andere keer. Nee. Dan, als ik van plan ben wakker te, te blijven. Oh, je wil naar bed? Ja, ik ga zo naar bed. Ja, dan zitten wij ik natuurlijk... Ik vroeg op. Zitten wij nu ons af te vragen met welke vraag... maar goed, dat is een mooie cliffhanger. Dan bel je volgende keer weer, goed? Ja, dat gaat over mijn leesles. Oh, de leesles... Nou, nou weet je wat, ik zal er een nee, nee wakker blijven. Nee, nou ja, dan, dan moet je ook wakker blijven. Of je moet later terugluisteren, dat ja. kan ook, hè. Nou, Dan luister ik later wel terug. Ja, ja nou, nou, de nou, de leesles. Daar ga ik echt ja. al een tijd mee zitten. Waarschijnlijk in jouw ogen een onbenullige vraag. Nou, ik, die zijn er niet, hè. Ik bedoel, ik zit al twintig minuten over een take te praten. <laughs> ja. Ja. Nou, ja, goed, maar dat is gevaarlijk. Ja, is... En dat is dit niet. Nee. Uh, luister, toen ik uh, in de eerste klas van de lagere school zat. Dus dat heet nu groep 3, hè. Ja. Uh, 1956. Goed. Ja. Uh, en we kregen leesles van een plaat die voor de klas werd opgehangen. Mm -hmm. Zo anderhalf bij anderhalf vierkante meter. En in de stijl van Jetsus. En misschien zelfs ook wel door Jetsus gemaakt, dat weet ik niet. Oh. Maar ik weet nog bijvoorbeeld de eerste plaats. Ja. En daar stond dan een tekst onder in van die, van die grote letters. Dat moesten we dan overschrijven, herinner ik me. En de eerste plaat, de eerste plaat was... Kijk, moeder en ans... Zie je fik en zie je pop? Vraagteken. En dat was schattig. Dat was een, een kleur, grote kleurplaat. Moeder, Ans aan de hand. Ans had een lappenpop aan de hand. En fik op zijn achterpootjes een zwart-wit hondje of bruin wit dat weet ah, ik niet meer. Ja. En dat was dus les 1. En ik weet nog dat we verder op een plaat hadden. Uh, die, dat, dat speelde zich af in de keuken. Uh, en de tekst was... Moeder bakt school. Wat ruikt dat fijn? <laughs> Leuk, hè? Ja. Wat ruikt dat fijn? Uh, en uh, er moeten er een heel jaar lang platen geweest zijn. Ik denk iedere maand wel weer een nieuwe. Oh, je en denkt ik... dat er twaalf platen zijn geweest? Nou ja, ik weet het niet. Maar hmm. toch in ieder geval meer dan twee. Ik herinner me dat er een jongetje ergens op stond. Op een plaat. Ja. En dat moet een vriendje geweest zijn van Ans. <laughs> en ik weet dat er een fiets uh, op een gegeven moment uh, ten tonele verscheen. Ja. Op een plaat. Maar ik, ik weet het verder niet meer. Maar wil je ze alle twaalf weten... Nou, ik ga, ze, ik ga ze wel opschrijven. Oké. Okay. Goed, dus we zoeken... Ik vind dat zo leuk. Dat is gewoon een jeugdtrauma dat ik dat niet meer weet. Nee, nou ja, dat kan ik me voorstellen. Dat je zit te graven in je geheugen. Dat je denkt, daar heb ik dus wekenlang naar zitten kijken en over ook zitten op, schrijven. Uh, jarenlang. Ja. ja. Jarenlang. Ik zeg... Uh... Niemand, niemand die, uh, die, die precies mijn leeftijd heeft en ook met die dingen heeft gewerkt. Oh. En nou, misschien had die juf ze zelf getekend. Nee nee, oh. nee, nee, nee, nee. <laughs> <Hey>, zo <laughs> was het ook weer niet. Het <laughs> was echt heel professioneel. En misschien, wat ik je zeg, zelfs dat het wel van Jetses was. Ja. Van die bekende schoolplaat tekenaar. De maar dat, dat vertelt het verhaal verder niet. Dat weet ik niet. Ik zeg 0800 1121 voor mensen die weten hoe het verder is gegaan... met Moeder en Ans en Fik en Puk. En de school. Nee, Fik en Pop. Pop. Sorry, Pik, Pop, Pop, Pop, Pop, Pop, Pop, A Pop. Dat is wel een goede naam voor een pop. pop. Ja. gewoon pop. Zie je, fik en zie je, pop. 0800-1121. Ik doe mijn best, Marleen. wel trust, hè? Fijn wel trust, Oké, Goed. Bedankt. Dag. Doeg. Mevrouw Schuit. Dag. Ga me niet vertellen dat Tefka nog steeds los rondloopt bij de patatkraam. Ik heb een hele blijde mededeling. Tefka, Tefka is gisteren gevangen. Hè, hè? Ja, meid, na drie weken op de rand gelopen te hebben bij Pontje Buitenhuizen, hebben we uiteindelijk hebben dankzij de dierenambulance Velzen... Ja. die hebben een grote kooi zelf gemaakt. Ja, dat zeiden we en, nog, hè, vorige week. Ja. En, ja, echt waar. Ze hebben het zelf gemaakt. was niet voorradig. En gisterenochtend is hij de kooi ingegaan bij regen en wind. En hebben ze hem gisteren nacht om half twaalf kunnen pakken. Ach, gossie. Ja, u heeft de afgelopen weken gebeld... want er was Tefka, een twaalfjarige zwart-witte ja. hondje... Ja. Was, was ontsnapt en wilde ja. maar niet meer terugkomen... en liep maar rond daar. Ja. En, en nu is dus bij de dierenambulance hebben ze hem met een kooi, is hij dus weer... Hè, gelukkig ja. maar... Ik ben er bijna iedere dag heen gegaan. Ja. En uh, er zijn mensen geweest... en dat wilde ik even zeggen... Ja. fantastische medewerking gehad via die oproep... Mede dankzij de dierenambulance Velzen yeah. is hij getraceerd. Yeah. Dankzij Kerbert Asiel en Muiden, geweldig geweest. Rob Meijer, een man uit Haarlem, is iedere dag naar Pontje Buitenhuizen gegaan, waar hij zat. Is daar gaan zitten, is daar gaan doen. Hij was niet te grijpen. Zelf heb ik het ettelijke malen gedaan. De familie Visser, die daar een patat ...zaak hebben bij het pontje Buitenhuizen... ...hebben iedere dag eten voor hem neergezet... ...het eten was op en de hond was niet te pakken. Totdat die eindelijk gisteren... ...nee, gisteren... ...ja, gisteren nacht... ...om twaalf uur... En ...de man van het pontje... ...die ja. was ook ingelicht... ...iedereen heeft zijn medewerking Ja. En die man die heeft op de loer gelegen... <laughs> ...tevend zijn collega's... ...iedere keer weer aan was het, kijk naar de hond, kijk naar de hond en kijk nu naar de kooi. En die man die kijkt bij het overvaren en hij hoort er een geblaf en hij zat erin. He. Hij is overgebracht, we zijn er gisteren heen gegaan naar het Kerbert -Azion. Ze is ontzettend mager geworden, ze is oh. angstig. Maar er is gelijk al iemand die hem wil hebben. Oh, of hij, hij was... mag niet terug naar de oude baas? Nee, daar gaat hij niet meer heen. Hij oh. kwam uit Friesland vandaan. Oh ja. En, en u... daar hadden wij hem opgehaald. En, en, en Om... u wil hem niet meer terug, mevrouw Schuit? Nee, het was niet voor mij. Het was nee. voor mevrouw Bredius uit Aardenhout. Oh, mevrouw Bredius. En voor die hadden we hem gehaald. He, want ik ben een kennis van mevrouw Bredius. En we ja. hebben hem uit Friesland gehaald. Bij die familie vandaan, die hadden een trouwenood opgenomen. Omdat die hond was opgegroeid op een boerderij bij een boer alleen. Die werd ziek. Ja. Toen heeft een hulp van die mevrouw, van die boer. Een, een verpleegkundige, die heeft die hond toen mee in huis genomen... maar ze had al twee honden. En die ene hond schijnt haar een beet gegeven te hebben. En toen is dat beest bang geworden. Maar die mevrouw was zo lief uit, uit Friesland vandaan... Ja. die dacht, ja, maar ik wil die hond houden... want die is zomaar van die boerderij afgehaald. We kunnen dat toch niet wegdoen. Maar het ging niet meer. Toen hebben ze een, een of andere dierenvereniging aangeroepen. En via de computer hebben wij toen die hond gezien... Ja, maar, maar mevrouw Schuit, want we kunnen ja. de hele geschiedenis natuurlijk nee, nog even nee, opraken. Nee, maar ik ben gewoon benieuwd waarom u niet gewoon Tefka adopteert. Want de, de... Ik, kan hem niet, ik kan hem niet hebben, mevrouw. Ik oh. ben bijna 80 jaar. Ach. En ik mag die hond hier niet eens hebben waar ik woon. Hmm. En die mevrouw zelf, die kan hem niet meer aan. Nee. Waar ik me voor gehaald heb, want die is ook dik in de 80. Nee. En doordat hij weggelopen is en het eigenlijk erachter kwamen... dat het toch een hond was die je niet zomaar kon hebben... Ja. Hebben ze met alle liefde is er iemand van het Kerbert Asiel, die zei hij blijft bij mij. Ja. Dus die hond, die heeft nu een geweldig huis. Ik ben er geweest gisteren. Ah. En ook met die mevrouw waar die heen zou gaan, waar die ook maar een kwartiertje in huis gezeten heeft. Want zo was ja. het verhaal. Ja. Hij is ontsnapt. Ja. En hij, via Adenhout Bloemendaal, is die in de Wouden terechtgekomen ja. na kilometers. En daar zocht hij zijn domein. Maar goed, hij heeft het nu... Even... Tefka is terecht en hij heeft het... Ja. Of zij heeft het nu goed. Zij. En nu zij moet, u, nu, je nu je moet u een nieuwe hobby, mevrouw Schuit. Ik? Ja, u bent Ach, zo druk geweest hobby. met die hond. Ja, maar ik heb hobby's genoeg, hoor. Oh, gelukkig. Ik heb hobby's genoeg. Dus nou, dat is een dat hele geruststelling. Ja, maar dus nee, ik ben heel gelukkig... Maar ik wil ook namens mevrouw Bredius... Ja. Alle mensen Bredius. die meegewerkt hebben... Heel... Heel hartelijk bedanken voor alle goede zorg aan het dier besteed. Dank u wel, mevrouw Schuit. Goeienacht nog. Als alle nog. mensen zo zijn, nou, zoals wij meegemaakt hebben, dan komt het goed, het goed in met de wereld. wereld. He, gelukkig. He? Nou, en nu nou, ga ik, mag ik ophangen. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken en ja. heel veel succes met je werk. <laughs> Dank u wel. Okay, dag. Oké, dag. dag. Lief. Rol de Ruiter. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik heb die mevrouw net gehoord over die leesplaten van jutsers. Ja. Jezus. ja. Als je het schoolmuseum in Rotterdam belt, die ja. kan haar alles vertellen uh, daarover, want mijn zoon heeft bij het schoolmuseum gewerkt. Ja. En uh, die hebben allerlei verzamelingen uh, opgebouwd van uh, oud schoolmateriaal. Ah, oké. Okay. Dus het schoolmuseum in Rotterdam. Ja, nou, het is een goede tip, maar het zou fijn zijn. Want er zijn nu. Kijk, kijk, dan kan natuurlijk uh, Marleen die kan er natuurlijk morgen gaan bellen. Maar ondertussen zitten er natuurlijk 17 mensen naast de radio die denken, oh ja, wat stond er ook alweer op die platen? Dus we ja we moeten toch echt iemand hebben die dat nog weet. Of die dat ergens uh, genoteerd ja, heeft. Ik denk dat, uh, dat uh, de medewerkers van het schoolmuseum ja. haar wel wegwijs kunnen maken wat er allemaal op die platen stond. Ja, haar wel. Maar ja, ik wil het nu ook weten natuurlijk. Ja, mevrouw, ja. Dat, ja, euh, moet ja, daar u gaat er, u. Maar afwachten of er nog meer mensen bellen. die exact weten wat er op die, die plaat staat. Ja, stond. maar dat, dat lukt vast. Maar dit is een mooi advies. Als het nou niet lukt, dan kan Marleen inderdaad even het schoolmuseum bellen. Dank u wel. Oké. Okay. En Dag. Uh, een nacht hè? Dag. Dag. De leesplaten dus. Mocht je het weten, bel even naar 0800 1121. Emily Sandee dan nu op radio 1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 Sandé, opeens doorgebroken en nu te druk met schrijven voor andere mensen om een eigen nieuw album uit te brengen. We moeten het nog even met deze doen. Read All About It heet het nummer. Emily Sandé dus. Connie de Graaf uit Utrecht. Goeienacht. Goedendag. Hallo, zegt u het dus? Hallo, ik heb een vraag aan u. Hè? Ja. Uh, de zon. De die zon. Die kennen we allemaal. Vaag, ja. Uh, die wordt nu minder qua warmte. Ja, dat valt ja. wel op. Ja. Ja. Maar in Curaçao, om een voorbeeld te geven, blijft de kracht bestaan. Hoe regelt de zon dat? Hoe de zon ja. regelt dat, dat die uh, intensiever ja. schijnt op Curaçao dan... Uh... Ja. Ja. Ja, ja, daar is het nu nog 30 of 35 graden bijvoorbeeld. En hier wordt in de winter nou een temperatuur van... Uh, pak weg 10 uh, graden of iets dergelijks. Buh, buh, buh. Hoe, regelt, hoe regelt de zon dat? Ja. Ja, moeilijk, hè? Um, ja. Nou, ik, zit, ik zit even na te denken. We hebben één zon. Ja. Nou, hier ja. schijnt die minder qua ja. temperatuur. Ja. En in Curaçao ja. blijft die de volle temperatuur ge ge geven. Ja. Ja, maar u denkt dat er iemand op de zon zit die dat nee. instelt. Nee, nee, nee, nee. Nee, maar hoe gebeurt het wel? Dat is eigenlijk wat u ja, wil weten. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat, dat lijkt me dat die vraag beantwoord moet kunnen worden. 0800-1121. Ja. Vindt u het ook zo koud? Ja. U ook. Nou, ik heb er last van, echt waar. Ik moet helemaal ja, ja. omschakelen. Ik heb te weinig dingen met lange mouwen ook in de kast. Ja, nou, ik heb iemand op Curaçao wonen. Ik zeg, stuur me een pakketje temperatuur op. Ja, maar waarom gaat u ja. niet lekker op visite na, naar Curaçao dan? Ja, dat doe ik wel. Maar dan is oh. de vraag nog niet opgelost. Nee, plus dat het dan uiteindelijk dat toch weer terugkomt. En dat u dan weer... Ja, ja. Dat toch met dat hele grote probleem. En ja, u kan hem oplossen. Nou ja, dan doen we dat. 0800 1121. Ik ga mijn best doen. Okay. Dag, okay. goedenacht ja. Martina uit Middelburg Goedenacht Goedenacht um, ja, Ik kom net thuis, ik oh. zet de radio aan Ik hoor een meneer over iets in de gordijnen. Ik denk, wat is dat? Nou ja, goed Dat was dus een tekenbeet Kan je ziekte van Lyme krijgen Moet je mee oppassen, opgelost Tweede vraag was, oh. even denken hoor uh, Vialstok hebben we nog wat zeg je? We, de vraag nog: uh, de vioolstok van paardenhaar, of die ook van andere materialen gemaakt kan worden? Dat kan, als je maar goed harst. Oh. En waarvan dan? Ja, van uh, ja, paardenhaar is natuurlijk makkelijk. Ja. Uh, Hars, dat is barnsteen, dat komt uit Denemarken. Uh, ja, ik ben wel een wandelende encyclopedie. Ja, het associeert lekker door. Hè? Ja. Ja, ja, ja, je doet maar wat. Uh, uh, waar, waar ik op reageer. Het ja, is een heel, lang een heel oud programma. Wat? Ja, dat... Nee, nee, sorry, ik afficheer even vrij door. Ja. Want vroeger deed Karel van der Graaf dat. Met vragen Met en antwoorden. Ja. Wat zeg je? Met vragen en antwoorden op de radio in de nacht. Ja, maar dat ja. was ook s'nachts, hè? Ja. Ja. Dat heet de AFRO's... Ik uh, weet ik niet. Surfersalon, nou, de surfersalon zo. en later nachtdienst. Ja. De nachtdienst, en nou was het nachtzuster. Ja. Oké, okay, dat ben jij. Nou, even kijken, de volgende hm. vraag over dat schoolbord. Die mevrouw, die zat, was in 56, zat ze in de... Groep uh, 1, uh, nou ja, uh, klas 1, groep 3 nu. Ja, groep 3, even terugrekenen, is uh, net na de oorlog geboren. Ja. Nou ja, dan moet je Nieuw-Nederlands leren. Aadnood, Mies, Wimses, Jet, Teunvuur, enzovoort. Het leefplankje. Ja. Maar dan had je ook van die grote schoolplaten. Dan moet je het schoolmuseum in Rotterdam voorbellen. Het is wel handig, uh, Martine, dat je nog even een samenvatting van het programma geeft. Oké, okay, het samenvatting van het programma. Is nee, dat heb je, dat je, je net gedaan. Ik op vragen van vroeger, oh. uh, van een week geleden bijvoorbeeld... Nee. Uh, ik ga zelf geen vragen stellen, want uh, okay. ja, ja, nou ja, goed. Uh, ja. Nou, Martine, bedankt. You're so welcome. Oké, okay, dag. Dag, tot ziens hoor. Hoi. Mevrouw Brinkhoff uit Diemen. Goeienacht. Ja, goedenavond. Hallo. Hallo. Ik Brinkhoff. Uh, ik hoorde die vraag over die schoolplaatsen. Ja. Heel te Heel toevallig ben ik gisteren met een hele groep dames hier van de flat... Oh. zijn we naar het Seurhuis Terveen geweest. Mm -hmm. En daar is het museum van Ottensien. En dat is de oprichter, meneer Jetsen, die daar uh, uh, nou ja al die platen gemaakt heeft. En dat hangt daar vol. Heel die museum hangen alle platen. oh jee, ja, maar na, nu bent u daar geweest dus. Ja, ja. En, en, en nu is dus de vraag of u al die platen uit uw hoofd geleerd heeft... Nee, dat niet. Ik heb ze wel allemaal gezien. Want die mevrouw die de rondstrijding gaf, die zei, we hebben ze allemaal. Ach. En uh, nou, je kan de alle kamers uh, bezoeken. En hangen in het school, uh, klasje bijvoorbeeld hangen ja. de platen in de huiskamer... En, uh, de, van op de boerderij en al die platen, die hangen daar. En hoeveel waren het er, ongeveer? Nou, dat weet ik niet precies. Maar ze zei wel, dat het waren er wel heel veel... Heel veel. <laughs> wat, wat, ik, maar ik heb ze niet geteld, hoor. Ja, en het... u, u weet zeker dat moeder en Hans en Fik en Pop... er ook een rol in speelden ergens? Ja, want ze had het over dat jongetje. Ze hebben ze allemaal uitgelegd. Uh, Jesse, die dat getekend had... Uh, dat meisje, dat was zijn dochter. Was oh. Zien. Ah. En dat jongetje oh. was... Buur, dat was Ot. Ja. En er kwam daarna nog een zusje bij, en weet ik wat allemaal, of die was er al. Maar dat heeft ze helemaal uitgelegd. En maar dat is dus in Museum van Ot en in Zeurhuis Teveen. Kijk, nou, dat is een mooi advies. Daar kan, uh, kan Marien ze allemaal nog een keer terugzien. Dat is ja, ook mooi. Je ja. Gewoon allemaal bekijken. Het is gewoon een ja. hartstikke leuk museum. En ja. hoe, hoe kwam u er nou op om dan met alle dames uit de flat daar naartoe te gaan? Nou, wij, ik zit hier in een, een 55-plus-flat. Dus we ja. zitten allemaal, haast allemaal vrouwen. Ja. Want alle mannen gaan eraan. Ja. En uh, we gaan eens in de maand, hebben we van een soort buurthuis... gaan wij uh, altijd een op reis. Dat Dan gaan, leuk. dag i dag. Ja. En nou, dit keer gingen we er dus naar Zeurhuis TV. Veen. Dat was hartstikke gezellig. En er, moet, en er moet iemand op het idee gekomen zijn ja, dan is er een mevrouw die dat organiseert allemaal van en dat van het, uh, ja van die clubhuis zeg maar en uh, nou en dan krijgen we elke maand bericht van uh, we gaan nu daar naartoe en dan uh, moet je bellen ja. En meestal ja heel Dus heel erg veel uh, uh, mensen die er naartoe wil, weg mee willen ja nou en die uh, Soms zit je ernaast, dan is de bus vol. Oh. Maar, uh, ja. <laughs> maar het is altijd heel gezellig. Dus uh, we proberen elke, elke maand uh, hebben we iets anders. En is er ook wel eens iets stoms dat u zegt van nou, voor mij hoeft het niet... Nou, dat valt wel mee. Nee, ja, het gaat natuurlijk het ook om de nog, gezelligheid. Want het is Ja, ook dat. Je gaat eerst ergens koffie drinken onderweg. We hebben altijd dezelfde chauffeur, dus dat is ook nog wel leuk. Oh. Uh, er koffie met gebakken is dan, en dan ga je ergens iets bezichtigen of uh, weet ik veel wat. En dan krijgen we altijd meestal iets, een dineetje of uh, weet ik wat, etentje. En nou, dat ik uh, leuk. Ja, is hartstikke leuk. Waar gaan we oh, ja. volgende keer heen? Ja, ik heb het wel op mijn briefje staan ergens. Maar ja. dat weet ik niet precies. Heeft u al ja, maar... wel gebeld, anders is de bus straks vol? Nee, hè? dat mag niet. Je, mag... je oh. krijgt vrijdags bericht. Ja. En dan mag je smaandags Nee, of je krijgt in de <laughs> En dan mag je, je smaandags morgens pas bellen. Vanaf 9 uur. Oh, dan zit er iemand klaar totdat de bus vol is? Ja. Oh. Ja, ja, inderdaad. Dus, ik ben nu wel benieuwd wat het volgende uitje is. Ja, ik moet het weten, maar ja, ik. Ja. Ik spreek niet meer uit mijn hoofd. En gaat maar, u uh, mee? We, we, we, meestal gaan we gewoon allemaal ja, maar, mee. Ja, nee, maar maandag, u, u gaat maandag bellen dus. Dat u, uh... Nou, nu niet een maandag, want we moeten nu weer wachten tot we de volgende. Oh, het duurt natuurlijk een maand. Ja, ja nee, ah, natuurlijk. Gaat ja, een maand en dan een week ja. ervoor. Dan uh, krijg je pas bericht. Dat je kan gaan bellen. Kijk, nou, ik heb een beeld en ik weet nu dat die platen in ieder geval nog te bezichtigen zijn. Uh, ja, daar in Zuurhuis TV. Ja. Ja. Heel erg bedankt, mevrouw Brinkman. En, uh, sorry, mevrouw Brinkhoff. En de groeten aan uh, iedereen hè? Ja, zou ik doen hoor. In de bus. Goed. Okay. Dag, Dag. 0800 1121. Uh, even kijken hoor, want uh, de vraag is nog van Martin over die fielstok. die dus gemaakt is van paardenhaar. of die ook van ander materiaal gemaakt kan zijn. Uh, meneer Jansen die belde dus over dat beestje, wat waarschijnlijk een take geweest is, dat in zijn wenkbrauw zat. Andreas die zoekt de ingrediënten van de cocktail Enjoy the Silence. Uh, Marleen die wil eigenlijk gewoon weten wat de teksten waren op al die platen uit de leeslessen uit 1956. En we weten nu dat het dus echt platen van meneer Jetses waren. Dus mocht u de tekst op die platen nog kunnen uh, reproduceren. 0800-1121. En Connie de Graaf wil weten waarom de zon op Curaçao warmer schijnt dan hier. 0800-1121. Ans uit Amsterdam, goeienacht. Hoi, Astrid. Hallo, zeg het eens. Nou, ik heb um, in 1956 die platen ook voor me gehad. Ja, op de Litwinenschool van Juffrouw Dijkstra. Ja. En die ging met de stok ze aanwijzen. En ik weet er nog twee. <lacht> oh, kijk, zo komen we er wel. Wacht, ik moest ja. een apart briefje aanmaken, geloof ik. Want ja. we hadden er al twee. <lacht> nou, maar het is niet van al te zien hoor. Ik heb twee grote borden. Ja. En dan ging ze met de stok aanwijzen. En dan zag je een meisje. Uh, nou, ik zal de tekst even zeggen. Ja. Zeg, mis, zeem jij de ruit voor moe? En dan moesten we dat moe heel lang aanhouden. Want daarachter stond een vraagteken. Oh ja. Zo, zo leerden wij ook een vraagteken. Om te oefenen dat je even... Uh, moet doen met ja, een vraagteken. Ja, maar wat, wat... Zeg Mies en dan zie... Zeg Nee, zeg Mies... Zeem jij de ruit voor moe? Zeem jij de ruit... Voor, voor moe? moe. <laughs> Van moe. Moe. Ja. En de tweede... Ja. Is... Hé, hey, dat is leuk. Guus ziet Guus. En dan zag je een jongetje... Yeah. die in de spiegel keek. Ah. Uh. Die twee weet ik nog. Yeah. Ik weet, wij kregen alleen maar leesles. Tenminste, met die, met die, met die platen. En dan de juffer Dijkstra die met stok dan aanwees. En dan gingen wij in koor. Moesten wij dat dan... En dan wordt het ook zo geloofwaardig dat het ook echt leuk is. Zo van, hé, uh, ja. hey, dat is leuk. Ja, ja. Ja, nee, ik begrijp het. Maar, maar ik vraag me nog wel even af. Want ik denk dat we daar zelfs een psychiater op los zouden kunnen laten gaan. Waarom, waarom je nou van al die platen precies die twee hebt onthouden? Nou, het had heel veel indruk op mij gemaakt. Omdat ik had in die tijd... Mijn been gebroken. Ja. En ik mocht niet gelijk naar school. Maar toen mocht ik met, de, met, met gips om mijn been. Werd ik de klas in gedragen. Zeg maar. Door, door mijn vader. Ja. En uh, dat vond ik aan de ene kant heel gênant. Maar aan oh. de andere kant ook. Uh, heel interessant. Mm -hmm. <laughs> en ik weet nog. Dat die juf dan extra aardig tegen me was. Dus dan mocht ik ook steeds dat zeggen. oh ja. Ik denk. Omdat het nogal. Ja, je been breken en in de eerste klas komen. Ik denk. Dat dat de reden is waarom ik het onthouden heb. Zo goed onthouden heb. Maar moederbak, school, wat ruikt dat fijn? Die was niet blijven hangen. <lacht> nee, <ja. lacht> Nou, Nou, toen bij moederbakte, al de schooljaar. Ja, dus, dus even dat gezien. zou toch. Ja, maar ze, en eventjes, hè, want het, het, het is zo grappig om te zien hoe taal ook verandert. Maar zei jij vroeger ook tegen je moeder moe? Nee. Ik zei wel u, ik zeg nog steeds u. Ah. Ja, ja, dus de, niemand zei, uh, zeg Ans, zeem jij eruit voor me? Oe -oe -oe. Nee. nee, dat kwam niet <laughs> echt was voor. Ik om die vraagteken te leren, dus ik vond het wel opvallend. Want dat, hé, hey, dat is leuk, Guus ziet Guus, krijg je dus gelijk zo'n uh, accenticuutje erop, hè. Zo van, hé, hey, hè, hé, hey, dat is leuk. Oh, ja, Je kreeg, stiekem kreeg je alle leestekens een ja. beetje erin gestampt op ja. die manier. Ja. Leuk, ja. Nou, hartstikke goed. Uh, dan hebben we nu, eens even kijken, vier van de platen. En, zijn het er twaalf? Daar gaan we een beetje vanuit voor iedere maand één. Uh... Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Nou, als... Uh... Is ook nog iets met een wesp, weet ik iets, iets nog. Iets met een wesp en nog iets met een jongetje en een fiets. Dus we komen zo langs mijn hand komen we wel <laughs> tot twaalf, denk ik. Dus... Uh... Nou. Dankjewel. In ieder geval, ik vraag me nog heel even af hoe je het voor elkaar krijgt. Want je was een jaar of zes om je been dan te breken. Want dan heb je nog echt hele stevige botten. Ja, zielig hè. We nou, liepen op de kermis. Ik was met mijn zusje en er kwam een fietser aan. En die reed me voor de sokken. En toen had ik mijn been gebroken. Nou, dat is, op zich moet dat nog een hele verbazing zijn geweest voor de, ja. voor de familie. Want uh, als je zo klein bent, dan breek je zo'n bot niet zo 1, 2, 3. Ja. Ja, toch was het zo. Misschien drongen we in die tijd nog geen melk, hè? Na oorlogskinderen. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat is ook van horen zeggen. Maar goed, ja. toen was het been gebroken en moest wel in het gips in die tijd? Ja. En toen? Want dus, uh, mochten al je klasgenootjes er ook iets opschrijven of niet? Nee, dat was in die tijd. Deed je dat niet, hoor. Nee. Nee, toen werd nee. er nog niet op gips ge... Dus er stond niet, uh, <lacht> dat is leuk. Hé, <lacht> hey, dat is leuk. Ans heeft gips. Dat ja, stond er niet op. Ans. Nee. Nou, hartelijk dank, Hans, voor het bellen. Graag gedaan. Goedenacht nog. Dag. Dag 0800 1121. Meneer Beek uit Apeldoorn. Ja, Jan Beek in Apeldoorn. Dag, Jan Beek. Dag. Uh, dat gaat dus over die mevrouw en de zon. Nou, laat ze gerust zijn. De zon doet niets. Die staat altijd <lacht> maar gewoon te stralen en die trekt zich nergens wat vanaf. Heerlijk, hè? Eigenlijk maar, zouden we allebei, alle, allebei allemaal zo door het leven moeten gaan. Nou, een beetje te staan te stralen. Lijkt me stom vervelend. Oh, ja, Al hetzelfde Nee hoor. Blij als een wolkje. Maar goed, ter zake. Ja. Um, ik hoop dat die mevrouw een zaklantaren heeft. Ja. Met een smalle bundel. Ja, want ze gaat thuis, gaat ze nu voor zichzelf ja, uitbeelden nee, hoe dit nee, werkt, nee, begrijp ik. Goed, ja. ja. Dan schijnt ze met die zaklantaren op de muur. Ja. Loopt recht. Ja. En dan heeft die doorsnee van die bundel, nou, die is, weet ik hoeveel, doet er niet toe, een centimeter of wat. Ja. Als ze nou niet meer loodrecht op die muur schijnt, mm -hmm, dan mm -hmm. ziet ze dat die bundel groter wordt. Ja. Die, wordt die is niet meer cirkel, maar het wordt een ovaal. Dus dezelfde hoeveelheid stralen die uit die, uit die zaklataar komen, ja. wordt verdeeld over een groter oppervlak. Ja. En, ja. ja. Goed. Nou, en als diezelfde hoeveelheid stralen over een groter oppervlak verdeeld wordt, dan komt er ook minder warmte daar ter plekke. Ja, en de, maar dat is... is de, dat is met een zaklantaarn. Ja. Nou moet mevrouw naar ergens naartoe waar een globe staat. En dan ziet ze dat die globe, die, die aardbol, die staat scheef. Maar ze mag ook een pollepel dus pakken. als die aarde om de zon draait en ja. altijd in dezelfde stand blijft staan... Ja. heb je dus de ene tijd van het jaar dat de zon meer loodrecht boven je hoofd staat... en dat weet ze trouwens ook wel als het in, in Curaçao geweest is... Ja. dan een andere tijd. Dus ja. als die meer loodrecht boven je hoofd staat... heb je de maximale hoeveelheid licht op een bepaalde plek... En al die tijd hebben we gewoon die uh, zaklantaarn met die uh, smalle bundel licht. Die doet niks. Die, die, die staat alleen maar te stralen. Ja, net de zon. Hè. Ja. Nou, het is helemaal duidelijk. Bedankt, Jan Beek uit Apeldoorn. Ja. En een goede nacht zonder zon. Ja, ik even naar de lamp te kijken. Die staat bijna boven mijn hoofd. Ja, ja. zie, lekker warm. Nou, ja. wel Dag. hoor. Dag. Jos uit Hilvarenbeek. Oh, dit is mooi. Dan moeten we even wachten. Want via de computer kunnen we eerst het hele vorige gesprek nog een keer terugluisteren. En dan heb je pas in de gaten dat hij de, in de uitzending zit. Oh, het is een is echt, echt. De denken bijna een minuut geleden dat we nog helemaal terug moeten. Nee, dat gaan we niet, dat gaan we niet volhouden. Want we gaan ook even luisteren naar het nieuws. Maar na het nieuws hebben we natuurlijk gewoon weer terug. Met nog steeds die vraag over de vioolstok van paardenhaar. Of die ook van ander materiaal gemaakt kan zijn. Of de cocktail. Enjoy the silence. Wat zit daar precies in aan ingrediënten? En de platen uit de leesles uit 1956. We horen nog graag wat er op die platen heeft gestaan. Kan allemaal via een telefoontje naar 0800-1121... of nachtsuster@omroepmax.nl. Nachtzuster, een programma van Max.